Door het verschuiven van de stemming naar dinsdag zijn alle ogen nu gericht op het CDA-congres van morgen. Aanvankelijk leek het erop dat het CDA unaniem minister Leer steunt in het besluit om Mauro, Mauro terug te sturen. Maar gisteravond bleken CDA-kamerleden Ferrier en Koppenjan Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgde crisisoverleg tussen de twee dissidente CDA's en de partijtop. Wat de uitkomst was, is niet duidelijk.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 Nachtzuster, Wim Rijken. Het is vrijdagochtend, twee minuten over vijf. We gaan met elkaar het vierde uur van deze nachtzusternacht in. Ik ben de broeder van dienst, de stagiaire, de invalkracht... want Astrid geniet van een heerlijke vakantie. En mocht u het nog niet weten... zij is genomineerd voor de Zilveren Radioster... En het programma Nachtzuster is genomineerd voor de Gouden Radioring. En u kunt stemmen op het programma en op Astrid. En als u dat wilt doen, vinden we dat hartstikke leuk. En ze verdient het natuurlijk. Gaat u dan naar www.nachtzuster.net. Daar staat een link en het wijst zich allemaal vanzelf. Dus www.nachtzuster.net. Voor uw stem, voor Astrid en voor Nachtzuster. En u kunt uw stem ook laten horen met een live hier over de... Zender op 0800-1121 als u een leuke vraag heeft. We hebben nog een uur, dus vragen te beantwoorden, genoeg. Iets wat u altijd al heeft willen weten. Iets wat u misschien net heeft gehoord of wat u in u opkwam. Iets wat u wilt delen en waar u de mening van een ander over wil weten. Het mag allemaal. We hebben nog een uur, ik zei het al. En het telefoonnummer is 0800-1121. Het is altijd lekker om je af en toe een heel klein beetje stiekem moviestar te voelen, toch? Zo'n beetje te stralen. En uh, ik zag van de week een aantal dames vreselijk leuk geschminkt worden door iemand. En die hadden dat nog nooit meegemaakt. Kleine meisjes van 6, 7, 8, 9 jaar. Het was een feest. Misschien ook een idee, Maarten. Dat je een, uh, een schminktoestand doet met kinderen. Om ze het uh, met uh, leuk op te maken als, als kat of hond. Of, uh, nou, kwam zomaar in me op. <laughs> ja, uh, Johan. Goedemorgen Goedemorgen wim. Goedemorgen. Goedemorgen wim. Welkom. Ja, dankjewel. Vertel. Ik heb ruzie. Je hebt ruzie. En het is jullie schuld. Oh. Jullie hebben straks het nummer gedraaid van Jean-Élysée. Ja, van Jean Dessin. Heel mooi nummer. Mijn collega was op dat moment bij mij en toen praten we over dat nummer. Nou, dat verwijst naar de Jean-Élysée in Parijs. Ja. Toen begon hij over een liedje destijds in 68 van Marty Wilde. Ja. De vader van Kim. Ja. En dat ging over Abergevenny. Ja. Toen zei ik: Dat is een gebied in Engeland. Nee, zegt hij deze verkeerde naam. <laughs> nou is hij onderweg naar Breda. Ik zei: joh, Ik bel gelijk naar Wim. Ja. En dan zal ik het zo weten. Ja. En uh, dan ga ik mijn weddenschap eventueel winnen. <laughs> en, waar heb je, en waar gaat die weddenschap om? Om een hele goede fles wijn. Oh. Maar je zei, ik heb ruzie en dat komt door jullie. Of door mij, door jou, zei je. Ja, ja memisch verschil. Ja, dat, dat was een aanleiding dat van Frans Elysée. Ja, maar het is niet echt een ruzie, toch? Nee, nee, nee. nee. Ik dacht nee, al... Een, er is een hele mooie weddenschap door ontstaan. En die fles wijn, die dacht ik zeker te hebben. Ik maar wou jullie zeggen... Kunnen het, uh, jullie kunnen het uh, ja, hard maken. We kunnen het hard maken. Nou, dan, dan, dan kunnen we de, de, de, de, de, de, de, de strijdbijl begraven en jullie uh, laten proosten. Oh, mooi. Tenminste, ik, ga even, ik moet even stiekem naar de jury kijken. Marty Wild. Ik ken de, de Marty Wild als vader van Kim Wild inderdaad. Het nummer ken ik ook. Maar de vraag is, is dat inderdaad een gebied in Schotland, zei je? Nee, in, in zuid wales Oh, zuid wales Dacht ik hoor. Ja, het zou zo, ze komen daar wel vandaan. Het zou zomaar kunnen... Maar, en hij zegt dat het een, een, een onbestaand... Ja, hij zegt, ze hebben dat, uh, dat is gewoon een naam die ze bedacht hebben voor het liedje. Om het liedje lekker te laten klikken. Nou, laten we de vraag in de groep gooien... en laten we kijken of een van de luisteraars het antwoord weet. Ja, maar, het is overigens nog een heel mooi nummer ook. Dus, ja, ja, mis, ik heb, Jij kent het. Ik, ik ken het, ja. Ik heb het zelfs op een cd staan. Ik heb hem niet bij me. Uh, je wil, je, wil je toch één keer zeggen, alsjeblieft, Johan? Uh, let's make a trip to Abagavani, of zoiets. Let's make... A trip. Een trip. To, to Ebbe Abbe... Gavenny. Weet iemand die nu zit te luisteren of Ebbe Gavenny, het is misschien op te zoeken ergens, maar Ebbe Gavenny de Atlas uh, Internet Ebbe Gavenny. Bestaat dat in Zuid-Wales of is het een in het liedje bedacht uh, uh, gebied verhaal omdat het zo lekker klinkt? Abbe het klinkt wel lekker, Ebbe Gavenny. Ja, ja, maar je hebt daar in Wales hele mooie uh, plaatsnamen. Ja. Misschien, we hebben, hebben we het liedje? Ik, uh, ik vraag even aan de technicus of we het misschien hebben. Jimmy is aan het zoeken. En anders ga ik thuis zoeken. En dan neem ik hem misschien wel een, een volgende week mee. Maar ik weet niet zeker. We gaan het eerste in de groep gooien. Heel fijn. Let's make a trip to Vanny van Marty Wild. Is uit dat... 1968. Uit 1968. Is heel erg oud. 68. Dat is de vraag. En ik ben benieuwd. En uh, als je de weddenschap wets, verliest, wat dan? Ja, dat kost me dan een fles wijn. Maar daar kan je mee leven. Dat kan ik wel even, want die drink ik dan toch, we drinken hem altijd met z'n tweeën op. Dat doe je goed. Dus uh, het probleem is waarschijnlijk niet zo heel erg groot. Nee, je hebt het lekker opgeklopt, hè? Ik heb nee, ruzie en dat is jouw schuld. Neer. Ja, precies. En jullie zijn collega's, zei je? Ja. En wat doen jullie voor werk? Ik heb een bakkerij en hij was vannacht hier om te kijken om een bepaalde werkwijze te kunnen volgen. Aha, hij is ook bakker? Hij is ook bakker, ja. En waar is jouw bakkerij? Ik heb een bakkerij in Liemden en hij heeft zijn bakkerij in Breda. Aha, en, en wat, wat leuk, en, en jij staat dus ook altijd voor dag en douw op, Johan? Twee uur, twee uur. Twee uur, vrijdagmorgens. Oh. En hoe laat ga je naar bed dan, s'avonds? Ik ben nu, nou, s'avonds ben ik meestal rond tien uur, half elf, maar ik slaap overdag. Uh, anderhalf, twee uurtjes. Dus en je slaapt in twee gedeelten. Je slaapt in twee gedeelten? Dat is en, goed te doen. Dat doe je altijd, of alleen op de dag? Nee, uh, altijd. En als je een dag vrij bent, hoe doe je het dan? Nou, dan ga ik gewoon naar bed en dan uh, pas ik me weer gelijk aan aan het ritme van, uh, van de dag. Joch. Dan ben ik gewoon een dagmens. En dat zonder jetlaggevoel, het gaat gewoon allemaal gewoon allemaal gebeuren? Geen enkel probleem. Nou, nah, wat leuk. Lekker, lekker. Maar ik ben al heel erg lang bakker, dus. Uh, dan. Uh, dan nee, ja, je bent eraan natuurlijk. Hè? En wat is het bakker zijn het mooiste beroep wat er is? Ja, absoluut. Vertel waarom. Nou, je maakt iets en je ziet meteen resultaat. Je zet iets in gang, een proces. En het proces is niet te stuiten, want dat gaat gewoon door. Dus je moet dat afwerken. Ja. Maar je ziet uh, drie, vier uur na de hand, zie je resultaat. En heb je elke dag weer die bevrediging als je dat gedaan hebt? Ja, maar het is, een, het is een, toch een natuurproduct. Ja. De, de grondstoffen die wijken wat af. Ja. En de ene keer is het ja, 100%, de andere keer is het 110%. Ja. Dat is ook wel een keertje met, met ja, weersinvloeden of andere omstandigheden. Dan is het 70, 75%. Ja. En dan uh, is het elke dag uh, de sport om, om 100% te scoren natuurlijk. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is het streven. Dat houdt je ja. ook uh, alert, toch? Dat houd je scherp. En ben jij een echte, zoals dat heet, warme bakker? Ja, zeker. Dus je bakt het allemaal zelf nog? Dat is de reden dat ik ze zo vroeg oh, opsta. Oh, wat fijn. Want het ik... kost uh, vier uur om brood te maken. Ja. En je kunt het wel sneller met uh, allerhande hulpmiddelen... maar dan wordt het brood niet lekkerder van natuurlijk. Nee. En met z'n hoeveel sta je daar dan? Nou, op het moment uh, ben ik alleen. En over een half uur komt mijn eerste hulp. En uh, om zeven uur komt mijn tweede hulp. En je bent echt een broodbakker? Ja. En hoeveel broden gaan er op zo'n nacht... Uh... Nou, vandaag zijn het uh, drie partijen van. Ja, twee ovens vol. Dan praat je toch over 350, 380 broden. En dan het klein brood nog. En, uh... Oh, en die heerlijke ja. lucht. Wat fijn. Waarom zit jij niet bij mij om de hoek? Ik wil zo graag een warme bakker om de hoek. Nou, ik heb Astrid wel eens ooit aangeboden om, uh, om iets te komen brengen. Oh ja? Ja, heeft ze me bijna aan gehouden, maar ze heeft het toch zelf gemaakt. Dus, uh, <laughs> maar ik heb ze wel gestuurd. Dus hetgeen wat ze maakte was heel erg goed. Oh, wat goed. Een uh, Hé hey Marty, ik wens jou. Uh, ik, we gaan uh, op zoek naar de vraag, naar het antwoord op de vraag. Maar, en ik wens jou een hele goede werkdag in die prachtige bakkerij van je. Doe maar we? ik heb wel een verrassing voor jullie allebei. Hoezo? Los van die fles wijn, want uh, uh, we hebben de plaat gevonden, of liever gezegd, Jimmy heeft die gevonden. Dus hier is Marty Wild met Let's Make a Trip to Abergavenny. Waar ging het ook weer naartoe? Abbegavenny. Daar komt-ie. Perfect, dankjewel. Hoi. Hoi. Taking a trip up to Abergavenny, hoping the weather is fine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 Wat een lekker plaatje, Johan. <laughs> Marty Wilde, let's make a trip to Vanny. En dat kwam voort uit jouw vraag. Je hebt een discussie. Is Vanny een plaats in Wales... of is het een fictieve plaats? Omdat het zo lekker klinkt. Maar hoe dan ook klinkt het liedje fantastisch van Marty Wilde, uit 1968, de vader van Kim. En volgens mij presenteert hij ook nog steeds op de Engelse televisie. Maar dat terzijde. Uh, ik ben benieuwd of iemand het weet... Dus een vraag die nog open staat in dit laatste uur is: is dit liedje, uh, dus over van Marty Wilde of Ebbie Vanny bestaat of niet bestaat? En we zoeken cadeaus, uh, of liever gezegd een manier om cadeaus te geven die niet veel geld kosten. Manieren om, uh, Ik even, even, begin even opnieuw. We zoeken feestjes die niet veel geld kosten, maar waar kinderen wel heel veel plezier uit kunnen halen. En volwassenen natuurlijk ook. En dan met name Sinterklaas en kerstfeestjes. Van hoe kun je, zonder dat je met dure cadeaus hoeft te komen... met kleine dingen, met spelletjes, met leuke dingen, met verrassingen... een bijzondere kerst dan wel Sinterklaasmiddag of avond maken? 0800-1121. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik had namelijk ook een vraag. Nou, kom maar op. Als mijn uh, kleding uit de wasdroger komt, ja. dan uh, en ik trek dat aan. Dan ben ik zo verschrikkelijk statisch of zoiets. Dan <laughs> trekt dat elk pluisje, elk haartje en boven bovenop mijn kleding. Ja. En dan krijg ik dus wat niet uit. En, het... en uh, ja, als ik uh, niet uitkijk word ik zelf een katterwond. Dat <laughs> dan lijkt het net alsof dat de haren op mijn lichaam groeien. En het knet... En nou, het knet dat niet zo, maar. Oh, dat niet. Uh, het is gewoon uh, totaal magnetisch en uh, ja, ik heb er zo verschrikkelijk problemen mee. Want ja. je weet zelf wel, als je helemaal om de haren zit, dat dat niet, uh, niet prettig is. Nee. En dat uh, heb ik met al mijn kleding, dus ook met de lakens die in de wasmachine en in de droger geweest is. Oké. Okay. ik heb er maar niet achter komen wat dat is. En had je al eerder een andere droger of is dit de eerste droger? Nou, ik had al meerdere drogers gehad, maar dit is de eerste keer dat dat uh, dus gewoon zo voorkomt. En we zijn continu aan het zoeken, en we kunnen er maar niet achter komen. Ja, wat, want die vorige drogers hadden dat niet, je hebt dat alleen bij nee. deze. Ja, maar deze die, uh, het is de uh, laatste half jaar, want daarvoor hebben we er nooit geen probleem mee gehad met dezelfde oh. drogen. En is het een, dus... hoe oud is die? Uh, hij is 4,5 jaar. Oh, dat is nog niet zo oud, nee. En ben je al in de winkelwezen vragen waar je hem gekocht ja, hebt? nou, die hebt dus gezegd dat het waarschijnlijk uh, aan de aarde ligt. Maar dat is allemaal nagekeken, dat is allemaal in orde. Oké. Okay. Dus ik, ik, ik, ik, ik snap er helemaal niks van. En hoe komen er zoveel haren in? Hebben jullie katten of honden of ja, allebei? Ja, we hebben, we hebben wel een kat... En uh, ja, natuurlijk, uh, Dietke, uh, die verliest natuurlijk ook wel eens wat, maar pluisjes en alles, uh, dat doet het precies hetzelfde. Ja. En we hebben altijd de filters allemaal goed schoongehouden en gedaan. Ja. En uh, het blijft aan de gang. Ja, ik snap het. Dus is er wat te doen, is jouw vraag, aan een droger die, uh, die statisch is, die magnetisch is, die alle haartjes en pluisjes aan jullie doet uh, kleven. Ja. Dat is de vraag. En dan had ik nog iets. Ja het is altijd uh, goed in, uh, in uh, vragen wat wij dus vervoeren. Ja. Maar jij rijdt het nooit wat ik in mijn tankauto vervoer. Hahaha, <laughs> Nee. Is het wel drank? Nou, het is wel te eten. Ik rijd namelijk voor die lila koe met de tankwagen. Wat, wat rij je? Voor die lila koe. Oh, die lila koe. Met die ja. chocola en zo? Ja, in ah. de tankwagen. En, in de tankwagen, hoe kan dat dan? Ja, nou, dat wordt met het verwarmingssysteem verwarmd gehouden. Oh, zo. En uh, de ene fabriek die maakt de chocola en de cacaoboter, En de andere fabrieken die gieten het weer of die maken de cacaoboter zelf chocola. Oh, geweldig. En, dat, en jij hebt nu de, de, de, de losse vorm, hè? Hoe heet dat ook weer? Je hebt de vaste vorm en de... Ja, en de vloeibare vorm. En de, dat bedoel ik, de vloeibare vorm. dankjewel. je wel, Ja, Piet. ik heb uh, nu cacaoboter bij me en ik ben onderweg naar Hamburg. Zo. Maar uh, ik, ja, ik mag geen reclame maken, want ik je problemen. Nou maar, ja. Maar, uh, nou ja, met die Lilo Koe begrijpt iedereen. Ja, dat begrijp ik wel. En komt dat, uh, dit komt geloof ik uit Zwitserland, toch? Of is dat, een, is dat... Uh, Nou, Zwitserland die maakt maken eigenlijk nog de witte chocola. Ja. En de rest wordt over heel Europa gemaakt, hè? Ja. Maar daar voor... uh, rij bijvoorbeeld. Uh, Amsterdam is de grootste cacao-haven van heel Europa. Dat meen je. En uh, ja, en dan komt het, het, kom het in de komt het in kartons binnen en dan wordt gesmolten en dan bij ons in de tankwagen uh, wordt de cacaoboter gedaan. Oké. Okay. En dan uh, dus uit karton gehaald, uit het plastic wordt het gesmolten en dan bij ons in de tankwagens wordt het verder vervoerd wat Europa is. Maar dat Amsterdam de grootste cacao-haven van Europa is, waar ja. zit dat dan allemaal? Uh, ja, dat zit in het Havengebied natuurlijk. Hè, maar uh, het is. Uh, je hebt verschillende cacaofabrieken die smelten. En, uh, en cacao -bonen persen in de buurt van Zaandam, uh, uh, ja. uh, Koran de Zaan. Uh, gaat zomaar door. En uh, heb jij altijd alles wat jij vervoert heeft te maken met die lila koe? Nou, nee, ook met uh, die firma, uh, met die L, die hele dure chocolade. En, uh, <laughs> en uh, met, met, met, ja, met die N van Nicolaas. Uh, ja, en lust jij ja, zelf nog wel eens een, een lettertje of een stukje chocolade? Of kan je het niet meer zien? Ja, je kan, ja, op een gegeven moment uh, moet je dan niet meer. Zelfs bij de bakker, als je daar taartjes uh, bakt elke week en je neemt elke keer een gebakje, nee. dan spreef je erop gegeven. Ja, dat dan wil dan je, je niet. Dat je ook niet meer. Dus we hoeven jou geen chocolade letter te geven? Ja. Nou, en wij rijden ook uh, de suiker voor uh, wat de kleine kinderen leuk uh, vinden... Voor, ja. uh, ...en uh, voor energiedrank, suiker Oké. Okay. En, uh, dat soort dingen meer. Ja. En was het bij jou ook een roeping dat je vrachtwagenchauffeur wil... Chauffeur wil... Kijk, ik doe het tot 45 jaar. Hoeveel? 42 jaar. Zo! En nog ja. elke dag met plezier? Ja, nou ja, ik ben nog vier jaar en dan is het einde. Oh. Maar ik ben tot in, uh, in Kazachstan toegeweest. Zo. En uh, Marokko, Tunesië, Syrië, Iran hebben we al bekleding gereden. En, kijk, kijk. En, en dus... Rusland uh, sigaretten. Uh, dus je hebt veel van de wereld gezien, Piet? Ja, rak raketelektronica elektronica en uh, audio naar, uh, naar Moormans in Siberië. Gaat zomaar door. Zo. Maar je, vindt het, je zei een beetje zo'n aarzeling met die vier jaar, ik moet nog vier jaar. Je vindt het ook wel mooi geweest na 42 jaar? Ja, daar heb ik 46 jaar achter gestuurd. Ja. En ik werk al vanaf mijn dertiende. Ja. Maar onze heer uh, van uh, de staat, uh, je weet hoe het is. Hè? Elke keer, uh, ik ben net die 51 geboren, dus ik loop elke keer achter mijn pensioen aan. Ja. En dat is uh, ja, jammer. Ik heb ja. al zoveel jaar gewerkt. En, ja. Om het, wat te genieten van de laatste periode van je leven. Ja. He, want uh, het zijn natuurlijk een dikke over de helft he? Ja, net, net. Ja. <laughs> maar, maar Piet, nog vier jaar en dan kan je weer van hele andere dingen gaan genieten. Ja, nou, dat, dat is ook de bedoeling. En dan hoop ik dat je droger het ook weer doet. Ja. En daar gaan we nu naar op zoek, naar een antwoord. Want hoe komt het dat jouw droger opeens magnetisch, statisch is? Al die pluisjes, haren blijven eraan kleven. Iemand die het weet mag het zeggen en bellen naar 0800-1121. Ik hoop het antwoord nog voor zessen voor je te hebben, Piet. Oké, okay, hartstikke bedankt. Werk ze en rij voorzichtig. Oké, okay, Dag goed, Piet, je. dag, dag. Dankjewel. Er, ga eruit zijn verder. Dank je wel, dank je, dag. De cadeaus dus, hè. hoe kunnen we leuk Sinterklaas vieren en kerst... zonder dat het veel geld kost, maar dat we heel veel plezier hebben... met de kinderen en de volwassenen. Eh, hoe kan zijn droger, die van Piet dus, eh, antistatisch of antimagnetisch worden... Uh, hij was het niet, en nu na 4,5 jaar opeens wel. Dus misschien is er een technisch iemand die luistert... en veel van drogers weet. En Marty Wilds, let's make a trip to Aberganeby. Ik kom er niet meer uit. Aberganeby. Aberganeby. Nou, als je het snel zegt, hoor je het niet, hè? Is dat nou een echte plaats in Wales... of een echt gebied in Wales, of niet? Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Wim. Welkom. Het is dus Abercavenny. Abercavenny. Abercavenny, ja. ja. ja. Ja, ja, ja. Nou, en ik weet het antwoord. Oh, oké. Ik zal, nog. zal het nog even een beetje spannend houden. Ja, tikken, tikken, tikken, tikken. Ja, want uh, uh, het is dus uh, uh, inderdaad van uh, Marty Wild. Ja. En zijn echte, naam, zijn echte naam was Reginald Smith. Ja. Smith op het Engels, hè, met ja. twee h. En inderdaad de vader van, uh, van Kim Wilde. En uh, hij is Marty Wout is geboren 15 april 1939 en hij had tussen 1958 en 1961 staat hier. Even kijken. Ja, 1961. Dus niet de computer hoor, dat zijn maar naslagwerken. <laughs> Je bent van de fanclub. Nee, oh. nee, nee, nee. nee, nee, Ik heb uh, heel veel, heel veel naslagwerk over, over de popmuziek en uh, nou ja, van alles en nog wat. Leuk. Heel veel. En, maar ik verbaas me een beetje over, want dit is dus in 1968 had hij dus dat nummer Abbeke Fanny. Ja. was, was dus in Nederland een hit ook, hè. Mm -hmm. Het is een grote hit geweest zelfs, de vijfde plaats Kijk. heeft hij gehaald. En heeft er negen weken in de top 40 gestaan. Ook dat nog. Ook dat nog. <laughs> en inderdaad, euh, nou ja, 68 juli, 68. Maar dat was de enige, het enige nummer... wat hier dus in Nederland euh, euh, nou, een, een, een hit is geweest. Van, van, van uh, uh, uh, Marty Wilde. Terwijl hij in Engeland veel meer maar hits heeft gehad. in Engeland had hij dus, dus tussen 1958 en 61... dus dat verbaasde me een beetje. Dat hij dus zeven jaar voor die hit in Nederland. Ja. Had hij dus zes... Engelse top 10-hits. Kijk. Ja. ja. En de het is wel een heel leuk nummer, want we hebben het net gedraaid. Ja, Heb je het goed? ja, maar het is, het is echt een... Want, nou ja, je ik, wordt er heel vrolijk ik, van. Was, ik was 18 toen, dus uh, uh, dan, uh, ja, dan, dat, dat is de tijd dat je alles nog heel goed weet. Mm -hmm. en, uh, nou ja, dat was gewoon een hele grote hit, een hele ja. grote zomerhit. En wat herinner je het meest van je 18e? Nou, hoeveel uh, ondeugende dingen zullen we nu helemaal niet op ingaan. <laughs> Zeker niet in die zomer. Nou, noem, eens, noem eens één ondeugend dingetje, stiekem. Vrouwen. Oh, ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja? Ja. Maar, maar vrouwen zijn, wel zijn wel. toch niet ondeugend? Soms nee, misschien. nou ja, goed. Het, is wel, uh, uh, het waren er een beetje veel. <laughs> Jij precies, precies. Jij goed, hebt van die ja. aantallen die Jeroen Pauw ook heeft, of niet? Nou, niet zoveel. <laughs> zo wel, als ik het over al die jaren... dan... Uh, nee, niet zoveel. Nee, maar en je eerste grote liefde... was dat rond die leeftijd, toen je 18 was? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker, zeker. Misschien nog wel wat eerder, hoor. Maar uh, zo rond die tijd... En ben maar je uiteindelijk het, bij één vrouw... Het niet. <laughs> Jij wil van die vrouw <laughs> af, hè? <laughs> Oh, kom erop met je Abbeke Fennie. Ja, ja, ja, ja. Want ik, ik, heb, ik heb trouwens toch voor jou ook iets. Want jij staat ook in dit boek. Oh. Ja, dat ga ik zo ook nog even voorlezen. Oh, sorry, zou je het wel doen? <laughs> ja, nou, is alleen je naam staat erin. Oh. Maar in ieder geval, uh, Abbeke Fennie ja. is dus inderdaad... Het is niet een verzonnen naam. Oké. Okay. Wat, wat, wat dus die, die andere man uh, dacht die dus uh, ja. die belde. Maar die andere... Het is niet een verzonnen naam, maar het is inderdaad een stadje in Wales... Kijk, ja, ja. een stadje in Wales. Dus Johan, die belde, Johan heeft, een fles, die heeft zijn, een fles wijn gewonnen van zijn vriend en collega Bakker. Ja, ja, ja, maar ze ja, drinken ja, hem ja. hoe dan ook samen ja. op. Dus ja. <laughs> Uiteindelijk heb je allebei gewonnen, toch? Precies. Ja. precies, precies. Ja. Nou, en dan had ik dus uh, nog, nog wat. Uh, ja. Want u hebt het eerder in de nacht over Mai Tai gehad. Ja. Nou, dat was dus tussen 84 en 86. Waren ze maar zo kort, die hits? In die korte tijd? Ja, dat was. Dat ze, drie jaar waren zij. Uh, drie jaar waren zij dus in uh, Nou, uh, dat ze hits hadden, hè? Ja, ze hadden heel hit na ze hit naar hit. Heel wat hits, maar niet echt hoog hoor. Geen, geen, geen, top 10, uh, geen top 10 noteringen. Oh, dat dacht ik. Maar wel in Engeland ook, hè? Ze zijn echt in Europa ook heel. Ja, Ze zijn heel... in Engeland inderdaad een, een, een, een grote hit. Maar, maar in Nederland toch niet? Dat is allemaal rond uh, de. Nou ja, in de 20, in 30ste de plaats, hoor. Niet hoger. Nou, ik herinner me nog dat ik op de middelbare school zat... en dat ze een keer optraden in Rotterdam, ergens buiten. Toen waren ze net aan doorbreken, geloof ik. En het spatten van de bühne, die drie vrouwen. Ja, ja, ja. En ja, ja. stemmen die klinken ja. als klokken, want ze treden nog steeds op. Ja, ja, ja, ja zeker. Het was, het was toen inderdaad eventjes... Uh, uh, uh, ja, uh, echt... Uh, ja, maar ik kan het nog eventjes opzoeken. Maar ik had, <laughs> eerst even, ik had hier nog wat een, een lat tussen gelegd van... Corny van der Borst dus, hè? Nou, daar staat dus ook van alles in natuurlijk, al die hitsies ja, heeft uiteraard. Ja, ja, ja, ja, en dan staat er inderdaad. Even kijken. Uh, uh, wie weet wat liefde is. Ja, houd toch op. Ja, die staat er dus ook in. Die staat er ook in. En uh, daar staat dus een, een, een tweetje achter. En dan moet ik onderaan kijken en dan zie je staan: een tweetje betekent. En Wim Rijken. Ja, ja. Dus het, het kan verkeren. Nou, vorige week kwam Ria daar al mee. En toen hebben we hem zelfs gedraaid, spontaan. Ja, dat heb ik toevallig gehoord. Oh, kijk. Dat was een beetje gênant. Want ik vind altijd zo'n wet dat je je eigen plaatjes niet draait. Maar dat heb ik ook niet ja. gedaan. Nou, zij kwam er mee. En dan, ja, daarom. En dan kregen we ook hele leuke reacties op via de site en zo. Maar uh, het, het, het, het was een fantastische tijd met een fantastische vrouw. We hadden het er ja, al eerder ja, over vanavond. Ja, zeker. Was zij, was zij wel erg goed. Ja, en, fantastisch. Ja, heel ja, erg groot ja, talent. Goed, ja. goed. En we blijven haar draaien, hoor. Ja, ja, ja, altijd. Ja, zeker, want dat, dat, dat dacht ik net al toen we erover hadden: van nou, uh, waarom draai je nu gewoon een nummer? Ja, ja? maar, ja, maar dat, omdat, ik dacht, vorige week hebben we het ook al gedaan, dus dan wordt het zo uh, incestueus, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. Snap je? Dat, zeker, zeker. Nou, wacht even. Maar ik heb, maar ik heb wel even... een andere hele mooie, ik start hem vast in. Ik zal het even een, snel zeggen. Deze ken je misschien niet, maar het is een hele mooie tekst met een hele mooie melodie en een hele goede zangeres, ook Nederlandstalig. Heb je een idee als je deze muziek hoort? Het is geen single geweest. Ze heeft het heel veel met Ramses Jaffie gedaan. Dan liefst het liefst op. Kan niet anders, hè? Ja? Ja. Het heet Vlinders in de Nacht. Ik eindigde mijn nachtvlinderprogramma daar altijd mee. Langzaam wordt het dag... Ga maar even luisteren. Vanaf nu zal alles anders zijn. Voorbij ging deze nacht, deze nacht alleen met jou. Dit was die ene keer. Dit hotel bewaart ons geheim. Nee, het. I'm En ik weet, ik zal je nooit meer zien. Niets te veel gezegd. Het is voorbij. Het is echt voorbij. Als blinders in de nacht. Zo Vlinders in de nacht en het is bijna ochtend op deze mooie vrijdag. Vijf over half zes, of het is natuurlijk al ochtend... maar de echte ochtend begint pas volgens mij na zes. Het is eigenlijk nog een beetje nacht ook, vandaar die vlinders. En Peter, je hangt niet meer, ik, tenminste, ik hoor je niet meer... maar ik hoop dat je het net zo mooi vond als ik en dat... Alle mensen het zo mooi vonden, nou, dat zou natuurlijk te mooi zijn... als iedereen het mooi vindt. Maar zo heb je allemaal zo'n eigen smaak. Maar leuk, al jouw verhalen over de muziek... en uh, het antwoord ook op de vraag over Marty Wilde. Hartstikke goed. En... We hebben nog een klein half uurtje voor vragen en antwoorden. Er staan er nog twee, de droger, die magnetisch is, en die statisch is... en alle haren en pluisjes blijven kleven. Uh, wat kunnen we daaraan doen? En hoe kunnen we een leuke Sinterklaas en Kerst doen met de kinderen... zonder dat het heel veel geld kost, maar wel heel creatief? Hoe doe je dat? Heeft u daar een leuk idee over? Of heeft u daar leuke ervaringen mee? Nou, 0800-1121 en... Er kunnen nog wel een paar vragen bij. Laten we eens gek doen. Laten we een half uur gewoon een heleboel vragen en antwoorden door, doorheen knallen. Dat we allemaal bevredigd na zessen verder aan de dag kunnen. 0800-1121. En goedemorgen, Rob. Hallo, goedemorgen. Welkom. Gaat het ja, goed, Rob? Wel. Of, of het goed gaat? Gaat het goed? Heb je al geslapen? Uh, nee, ik ben aan het werk. Ik ben al, uh, op twee uur ben ik op en dan ben ik alweer aan het rijden. Oh. Om ja. twee uur op ook al. En je bent ook chauffeur. Ja. ja, ik chauffeur wel, ja. Maar ik ben niet een chauffeur, maar ik chauffeur wel. Oh, leg dat eens uit. <laughs> ik werk voor een krantenfirma, de PCM. Ja. Dus uh, dan chauffeur ik ook, hè. Maar ik ben geen uh, beroepschauffeur. oké, oh, oké. Okay. Okay. Maar je kan het wel als beroep zien, hè. Elke chauffeur die rijdt, die een rijbewijs heeft, is een wezen- een beroepschauffeur. Hè. Ik begrijp het. Maar, eh, maar je moet wel elke, elke nacht om twee uur eruit. Ja, twee uur ga ik uit, soms wat kwart twaalf en zo, en dan uh, ga ik niet meer slapen. Dan, uh, kijk, kijk. Dan, dat... Dus hangt het vanaf hoe fit ik ben. Ja, dat begrijp ik. En uh, jij hebt een antwoord, denk ik, hoop ik. Uh, op, uh, ik ja, die wasmachine is een, een kwestie van een aardleiding. Er zit, denk ik, een lekstroom op. Lekstroom? Daar staat lekstroom. Kijk, elke machine heeft een aardleiding. Want anders, anders krijg je spetters, oké, okay, ik noem dat al het lekstroom. Ja. En waarschijnlijk is dat iets met een aardleiding... dat die, dat die statisch die geladen is door die lekstroom. Ja, dat was en al dat gecheckt, het... zei hij. Die. die aardlading, ah? Die aardleiding, dat was al gecheckt, zei hij. En dat was in orde. Oh, ja, nou ja, maar er zit er toch lekstroom op ergens. Ja, en kan dat, dat kan na vier jaar gebeuren. Want de eerste vier jaar was dat niet zo. En toen begon ja. dat opeens. Ja, goed. Ja, ook, ook door ja, slijtage wil ik niet zeggen. Maar meestal is het toch een stadie lekstroom door, door magnetisch veld. Oké. Okay. En hoe kan Denk je daar vanaf komen ja. dan? Ja, toch. toch. Uh, uh, uh, een aantleiding. Een helemaal checken waar hij aan vast zit. He, hij kan iets, hij, hij is ergens op zitten wat geroest is. En ja. dan maakt hij niet helemaal aarde meer. Het dus kan nog zijn dat hij ergens op mentaal verwarmen. Ik weet niet waar. Op een buis of hoe dan ook. Ja, vaak dan koppelen ze dat een, een, een aantal leidingen aan. Ja, ik snap het. Dus dan word je eigenlijk niet goed geleid op aarde, zeg ik altijd. Ja, ik hoop dat hij uh, nog luistert, want hij was druk aan ja. het werk ook... en dat hij dit meekrijgt. En wellicht uh, is er toch dan een oplossing voor, na 4,5 jaar. Jawel. Dat zou mooi zijn. Maar met Sinterklaas... Ja. Ik deed, ik deed het altijd zo. Ik ging alle pakjes verstoppen en dan hou je de spanning erin. Ja. En ze zijn bezig... En uh, daarna kan je ook, uh, wat ik nou te binnen was een grabbelton maken. hè. Yeah. En daar alles in, dat had je vroeger op de kermis, had je zo'n grabbelton. Yeah. Daar zat meestal rotzooi in. Maar yeah. de idee dat je iets mocht grabbelen. Ja. Yeah. In Met oude krant, als je die hebt, dan, uh, dan gebruik je hem. Maar ja, pak, pakjes verstoppen is ook iets heel spannends, hè? Ja. Yeah. En, uh, ik, die, en dat, ik, toen ik, sinds, ik ben wel een Sinterklaas, ik weet niet of ze me dit jaar vragen, dat weet ik dus ook niet. Maar goed, het maakt me niet uit. Maar ik maak er zelf als hele grappige dingen van altijd en zo. Ja. Dus, uh, een je grabbelton wouden... met gewoon heel veel papieren, je, je versnippert die ja, kranten, die knal je allemaal. Ja, ja precies. En dan douw je allemaal cadeautjes in. En dat, de spanning moet je eigenlijk. Dat is al spannend bij kinderen. Ja. En dan moet je die spanning erin houden daarmee. Hè? Dan is het spanning leuker eigenlijk dan de cadeautjes. Ja, en dan kun je eigenlijk hele kleine cadeautjes erin doen... want het gaat in precies wat je zegt om de spanning... en niet om of een cadeautje duur is of ja, niet. Ja, het gaat om dat ze grabbelen en wat heb ik nou gevoel, wat ja. doe je en zo. Ja. Hè? Dat, dat is voor kinderhandjes altijd zo'n hele grote tong. Yeah. En, en dan, eh, en waar het goed is, chocolade chocoladeletteren en dan kijk je wel dat ze allemaal even, niet in, allemaal dezelfde, of niet allemaal chocolade letters maar ja, dus... Maar ja, je kan het variëren zo gauw, zo je dat wil. het yeah. dus Verstoppen van pakjes is ook leuk door het huis laten rennen. Dat scheelt een hoop tijd en zo, en ze zijn bezig. Yeah. Je moet ze ja. bezighouden en het is natuurlijk altijd leuk als je er iets voor moet doen. En als je dat ja, dan ook nog kan het. doen met een spelletje, dan heb je helemaal een, een enorme sensatie met ja, je kinderen. Ja, ik denk, ik denk als Sinterklaas altijd deed ik van, oh Sinterklaas, ja, dan, ja, nou, dan, heb, ik, oh, dan heb ik weer een cadeau ja. voor de kinderen. Kijk, dan even snuiven. Ja, maar ik maak er altijd een variant van. Ja. Ik had wel een Sinterklaas, die was een beetje, een beetje mank. Die, die was van kinderverlamming, weet ik wel, maar die wou graag soort piet zijn. En de vroeg die kinderen wat zei Ja, die is van dakgelaas op gisteravond. <laughs> oh. Ik mank. Okay. <laughs> ja, zulke leuke dingen. Ja, ik, ik, ik, ik kan het niet van... De, maar het gaat vanzelf hoe een gezin is. Ja. Waar je komt. Heb je zelf en, kinderen? Jawel, zeven. Zeven, zo. Ja, maar ja, goed, die zijn al, al zelf uh, bezig. En, en, dus, uh, ja. ja, maar ik, ik deed dat vroeger altijd met heel veel leuke dingen. En, ja. zo. en doe je dat nog ja. steeds met je kleinkinderen ook, die, dit soort feestjes? Als je mij vragen voor Sinterklaas uh, vragen, dan uh, heb ik het verleden jaar ook gedaan. Dus uh, ja. uh, ik heb dat jaren geleden, maar dan rijd je echt te barsten jongen, met op tijd te komen en dan moet je een chauffeur hebben. En, en overal een uh, neutje nemen, zeker? Ja, ja dat, dat was wel dat was ook leuk hoor. Hij gaat grijs weg en komt blauw thuis, toch? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, nee, maar dat kan je, ach, je moet het een beetje variëren. Als ja. mensen zijn zo denken, dan komen er die rotreclames. Ja, die hebben niet meer een variatie in denken van spel, leuk, leuk, weet je wel. Het moet alles zo gauw zijn, hup, ik merk het wel, hup, pakjes opruimen en dan. Je moet het ganzenbordgevoel weer boven krijgen. Toch? Ja, achtergevoel. bedoel je dat? Ja, maar, ja, niet alleen een ganse bord, maar een maar... misschien ook. <laughs> Met appelmoes <laughs> erover dan. <laughs> nee, ik vind ja, het een ja. fa fantastisch idee. Rob, hartstikke bedankt. Ja, ja, ja. Weet je wat trouwens? Weet je wat trouwens? Ik vind het hartstikke altijd een ongenuanceerd woord. Hè? Weet je wat dat betekent? Wat? Ik steek je hartstikke bedankt. Weet je wat dat betekent? Nou. Dat betekent ik steek je in je hart. Echt hoor? Echt waar? Ja! Ik vind het, daarom zeg ik het nooit, een ongenuanceerd woord. Vroeger zei men oh. me hartelijk bedankt. Sta oh, ik zei ze het. We hebben hartstikke, hè? Ik zei dat, hè? Nee, dat zegt een hele hoop en ik denk het daar niet na, want oh, wat... ik denk hartstikke, ik steek je in je hart. Ja, wat erg. Ja, ik geloof dat ik, nou ik ja. weet het niet meer zeker, ik geloof dat ik het zei. Ik zal het nooit meer zeggen. Nee, maar het is hartelijk bedankt. Het is hartelijk. Ja. Dat is uit, de, uit het hart. Ja. Het is niet gestoken in je hart, maar dat komt uit je hart. Ja. Hartelijk bedankt. Ja. Dat is. Ver. Maar ik hoor het zo vaak mensen zeggen. Ja. En dan corrigeer ik dat wel eens. Zo. Hart, ja. Ja. Ik. En, en, ja. Het zal Lief wel verfassen. Het Nee. Ik. Ik, be, be, be, ik zit op. Je ziet het niet erop. Ik zit op mijn knieën. En ik, be, ik ja. beloof dat ik het nooit meer zeg. En ik... laat ik het niet meer horen. Als je een in de hoort, dan ga je over de knie. Hartelijk bedankt, Rob, voor de informatie. Oké, dan ga ik weer verder met slecht nieuws brengen. Tot ziens. Oké, okay, Dag doei. Rob, fijne dag. En goedemorgen, Mirjam. Hallo. Ik vind dat... Hartelijk? nee ga ik, ik ik moet er nou over nadenken dat hartstikke ja hartstikke is volgens mij uit Noord-Holland dat ga, ja daar en hartelijk is uit Brabant oh wat ja maar ik, volgens ja, mij hoor maar ik weet ja, niet helemaal zeker Nou, dan zeg je wat het zou zomaar kunnen ik zit in Noord-Holland dus wat dat betreft zou het kloppen maar het is wel ik heb ja, de, ik kom zelf ook een beetje uit Noord en Zuid-Holland maar ja en zeg jij ook hartstikke of niet uh, ik zeg uh, uh, ja nou uh, officieel, meestal hartelijk. Ja. Of uh, vriendelijk. Ja. Bedankt. Is, ja, het is mooi ook. Uh, <laughs> uh, als, ik, als het persoonlijker is, dan wordt het hartstikke. Ja, ja, ja. Nou, misschien moet hij dat dan maar als compliment zien dat ik het per ongeluk zei. Maar ik, uh, ik ga erop letten. Ik zal het proberen niet meer te doen. Maar iets wat je al heel lang doet, is heel moeilijk om af te leren. Hè? Moet je elke keer denken: oh, nee, hartelijk bedankt. Nee, die nuance is juist leuk. De. Die nuance, de nuance is juist leuk. Ja, dat, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat, ja, ik snap. Ik ben het met je eens. Ik hou niet van, die uh, van het monotone Dat ze, dat ze, eens, dat ze uh, gelijken. Ik vind juist die verschillen leuk. Ja, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Ik vind het ook leuk dat, dat, dat de eigenheid, de eigenaardigheden... maar dan twee woorden. Ja, precies. Ja. Waar bel jij voor, Mirjam? Behalve dat het heel gezellig is, maar uh, je hebt ook iets ja, heel concreets. Nou ja, uh, over de Sinterklaas. Ah, ja. En mijn dochter heeft het nog steeds wel eens over gehad. En die is inmiddels 21. Ja. Dat ze het fantastisch vond hoe ik dat vroeger deed. Ah, hoe deed je dat? Uh, nou, ik was alleenstaande moeder. Ja. Uh, en Met één kind, met één dwerg. Niet zeven, de zeven dwergen, ja. zoals de vorige. Ja. <laughs> en... Uh, uh, ja, ik, uh, ik, ik verstopte de pakjes inderdaad door het huis. En de hele speurtochten door het huis. Ja. Met, uh, met rijmpjes en uh, met uh, spannendheden als aankloppen en uh, of uh, ja dat het uh, buiten, buiten stond. Mm -hmm. En uh, ja, zo deed ik dat. Niet de schoorsteen dus, maar. Nee, en dan maakte je een, sp een speurtocht voor haar en dat deden ja. jullie dan samen. Nou, die, de, de ene pakje. Nee, ja, het ene, ja. Ja, natuurlijk. En het ene pakje. En de ene, een, het ene gedichtje verwees naar het andere gedichtje. Ja. Dus het, er zat een hele. Een hele. hele uh, gebeuren omheen. En vond jij, want ik kan me voorstellen dat je. Uh, je zegt: ik, ben een alleen, ik was een alleenstaande moeder. Dan doe je dat als volwassene met je enige kind. Hoe, hoe bijzonder is dat? Of mis je dan juist dat je. Alleenstaand bent. Hoe doe je dat? Nou, als je dan zoveel werk ervan maakt. dan zie je je kind heel blij. En het is natuurlijk fantastisch als ze nu 21 is. en nog steeds dat zegt. dat ze dat zo leuk vond. Maar mis je dan dat je het met een volwassene kan delen? Daarbij? Dus een uh, vader de, of een. Nee, oh. toen dat zei ik niet. En ik, ik, ik respecteer het alleen maar. Uh, des te meer dat ze, dat ze het nog steeds uh, heel erg leuk vindt. Ja. Dat ze dat heeft ervaren als zo, zodoende, zeg maar. Maar jij vond het ook heel erg leuk? Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja, te gek. Nee, maar ik kan me zo voorstellen, als je als volwassen iets bedenkt voor kinderen, dat je, uh, dat je het met zoveel mogelijk mensen wilt delen, maar tegelijkertijd lijkt het me prachtig als jij een alleenstaande moeder bent en je hebt één kind en je kan het samen doen. Of zeg ik nou iets heel raars? Het, het, het is nee, al laat hoor. Nee, ik moet het wel Alles alleen bedenken. Want ik was alleenstaande. Ja, daarom. Dus, uh... dus je moet het wel allemaal alleen doen. En ja. je, je moet het ook alleen, weliswaar met haar, maar verwerken. Weet je? je kan het ook niet delen met iemand verder. Ja, nou ja, achteraf dus wel. Ja. Ja, met, met mijn dochter dus. Ja, Die en dat is 21. het mooie. Ja, dat bedoel ik. Ja. ja, ik zei het misschien een beetje krom, maar dat maakt het lijkt mij dan extra bijzonder... als je dat met z'n tweeën vroeger hebt gedaan en je hebt het er nu nog steeds over. Ja, dat is zeker bijzonder. Daarom bel ik ook. Ja. Zou ik, ik zou nooit zo'n programma gebeld hebben. Daarom vind ik het, uh, omdat ik het zo bijzonder vind, bel ik ook. Fantastisch. Dus het is een eigenlijk maak je een speurtocht van cadeautje na cadeautje met gedichtjes die je dochter of je kind ja. leest en dat weer een volgende stap is naar een volgend cadeautje. Ja, ik heb het zelfs een keer gedaan met uh, uh, uh, toen ik uh, dakloos was met haar, toen ze zeer jong was ook. Mm -hmm. En uh, toen, heb ik, uh, toen ben ik met haar naar een hotel gegaan, omdat ik bij een vrienden zat. Mm -hmm. En ik wilde hun uh, in een privacy laten met de Sinterklaas. Ja. Toen ben ik naar een hotel gegaan, voor de nacht. En dan heb ik met haar de Sinterklaas in een hotel gedaan. Maar dat was minder uh, leuk, natuurlijk. Oh, wat, wat, wat nou, nou ja, een hotel is ook wel heel... leuk. dan, hè? <laughs> wat? Maar voor zo'n kind is een hotel natuurlijk ook wel heel spannend. Ja, natuurlijk, ja. ja. En waarom Denk, was... Ja, een jaar of drie, vier bent. Ja. En waarom was het voor jou minder dan? Uh, omdat het toen natuurlijk een moeilijke tijd, moeilijkere tijd was dan uh, andere jaren, zeg maar. Doordat je dakloos was? Ja, precies. Ja. En omdat je, ja. Nou ja, ja, ik werd wel opgevangen door vrienden mm -hmm. die ons in huis genomen hadden. Maar... Ja. Dat was een moeilijke tijd, zeg maar. Ja. En toch, desalniettemin, ging je. Dan, je wilde die, die vrienden hun privacy, ging jij naar een hotel met je kind om daar Sinterklaas te vieren? Ja, precies. En hoe, hoe ja. deed je dat daar toen in dat in hotel? Rotterdam. In, Ro in Rotterdam. In Rotterdam. In roodje <laughs> Knooijer. Maar hoe deed je dat toen, Sinterklaas vieren in een hotel? Ook met speurtochten en briefjes en gedichtjes en zo? Nee, dat was wat eenvoudiger. Er was, uh, was Sinterklaas in, het, in de hotelkamer gekomen. Ja. En er lagen de cadeautjes op bed. Oké. Okay. En dan ging het gewoon uh, op de kamer vieren, zeg maar. Ja. Hoe heet je dochter? Uh, Veren. Veren. En wat ja. is het allerleukst aan je dochter en jou samen? Van ons? Ja, wat, wat jullie samen, wat is daar het leukst? Uh, daar? Nee, met jullie tweeën, nu. Dus als jullie met z'n tweeën zijn, wat vind je het fijnst met je dochter? Oh, dat is een moeilijke vraag zeg. Je hebt nooit iemand gesteld eigenlijk. Nou joh, denk er um... even over na. Uh, ja, dat ze nog steeds uh, met elkaar kunnen communiceren. En, uh, en uh, ook al is het soms moeilijk. Uh -huh. En dat ze nog steeds, uh, zeg maar, vrienden zijn ook. ja En met elkaar kunnen lachen. Oké. Okay. Dat is mooi. Dat is heel belangrijk ook, hè? Ja. Natuurlijk is het is al... Ja. We gaan speciaal voor Vieren en jou een plaatje draaien. We gaan even terug in de tijd. Vind je dat goed? Ja, dat is prima. Hou je van Elvis Presley? Nee. Oh, oh, wat een pech nou. Hij, hij is al je begonnen. Moet rock, je moet mij een rok nummer draaien. <laughs> Op dit tijdstip, nou, geniet, probeer er toch een beetje van te genieten dan. Oké, okay, doei. Hoi. It's now or never. come home. kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow.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 Ja, ze hield dan weliswaar niet van, maar meer van hard rock, maar ik toch dat je genoten hebt samen met je dochter Mirjam. Um, Piet had een vraag en ik heb misschien op de valreep nog een antwoord. Zou zomaar kunnen. Maria, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, om vijf voor zes. Het is een heel kort en makkelijke recept. Vertel. Gewoon, je was, voelwater, scheutje azijn en scheutje wasverzachter. Als ik een nieuwe rok kocht van die bolle flannel, ja? dat spoelde ik in de emmer met dat mengsel. Geen haartje bleef er meer aan hangen. En met de uitvingend doekje, je plaat, de langste die heb ik al was, zodat je nou even zachtjes mee afvegen. Nooit geen haren komen meer aan. Oké, okay. dus een scheutje azijn? Een, een scheutje azijn. Een, een scheutje, scheutje wasverzachter? Juist. Ja. Yes. In het spoelwater. In het spoelwater. En normaal iets wollig, gewoon in ermer of spoelen. Ja. En... Maar voor de duidelijkheid, het, het, het statische was na de droger. Ja. Kom, maar dus als u zegt dan moet je dat in de wasmachine doen, maar kom, moet dan de azijn met de wasverzachter in de wasmachine waardoor ja, die. Ja, maar dat, die droger die zit was, er was in. Ja. Die gespoeld is door, uh, door dat spul. Oké, okay, dus het moet in. Dat moet, dan, dan heb dat ik het goed is, begrepen. Als je het was wat erin gaat. Ja, ik snap het. Droog. Dan is die gespoeld. Ja, door ik snap dat het. Oké. Okay. Dan, dan krijg je dat. Nou, Piet, ik hoop dat je dit nog hoort om vijf voor zes. Ja. Dus je moet de kleding. voordat die in de droger gaat. in de wasmachine met een dopje azijn. en een scheutje wasverzachter. Ja. mee laten wassen. Ja. En dan moet het opgelost zijn, zegt Maria. Juist. En dan in de droger. Ja. Want dat zit al, die spoelwater, kijk niet in de slop, ja. maar spoelwater, daar zit het in. Ja. En dan wordt het in de wasdroger. Ja, het is helemaal duidelijk. Nou, dus, ik heb het ontdekt. Het was geweldig, kon geen hartje komen, over je buik Heerlijk, nou, fantastisch. Eh? U bent er trouwens wel vroeg bij, bent u al lang op? Nou, ik ben, uh, ik heb, ik ben ziek. Oh. Ik ben 84. Zo. En ik ben ziek, ik leg op de bank. Dus dan slaap ik vroeg en dan sta ik weer midden in de nacht op. En dan ga ik weer verder slapen. En slaapt u altijd op de bank? Ja. U, blijft, u gaat niet naar bed? Nee. Oké. Okay. Daarom, ik, ik bel nog meer hoor. Ik heb meer geweld. Oké. Okay. Dus... Ja, ik val in hè. Astrid is met vakantie, dus ik ken, ik ken u nog niet. Maar, nee, nee. Uh, dus vandaar dat ik uh, ja, dat nog niet anders weet. Ja, maar zijn zenders. Met andere zenders. Oké, oké. Oké. Nou, beterschap, nou, mevrouw. Ik weet u veel plezier met uw, met uw programma. Dank u wel. En nu ja. een hele allergoeds voor u. Dank u wel. En bedankt. Ja, ik, uh, ja. u allen bedankt voor het luisteren. Ik dank Herman Hofman voor de productie en de regie. Jimmy van de Beek voor de techniek. En ik ben er volgende week nog één keertje, want dan is Astrid er nog niet. En mocht u wat vragen hebben of iets kwijt willen, kan dat op mijn site wimrijke.nl. En dan kom ik daar volgende week op terug. Mocht er iets dringend zijn en zo niet, dan komt het volgende week live aan bod natuurlijk. Hè. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot volgende week.